9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Er zijn grote veranderingen nodig voor de melksector... zegt de Rabobank, die veel boeren als klant heeft, in Dagblad Trouw. Volgens de bank dreigt een derde van de melkboeren in geldproblemen te komen... door de aanhoudend lage melkprijs. In drie jaar tijd is de prijs van een liter melk gedaald van 43 naar 28 cent. De Rabobank zegt dat daarom veel moet veranderen in de melksector... Bewoners van Vinexwijken scheiden minder dan stellen die ergens anders wonen. Volgens het CBS blijven partners in Vinexwijken, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, juist langer bij elkaar. Het verschil komt doordat in Vinexwijken relatief veel startende gezinnen wonen met kinderen, een hoog inkomen en een koopwoning. Die zijn meer met hun toekomst bezig en minder geneigd om te scheiden. Van de tien grootste Finex-wijken zijn de minste scheidingen in Houten. In de Amsterdamse wijkse Eiburg gaan relatief het meeste aantal stellen uit elkaar. De scheidingskans ligt daar zelfs boven het landelijk gemiddelde. 271 Russen mogen toch meedoen aan de Olympische Spelen... heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Een paar weken geleden bleek dat Rusland een groot dopingprogramma had... Uiteindelijk is naar alle sporters gekeken en besloten dat 118 Russische sporters niet mee mogen. Onder andere de atleten en gewichtheffers mogen niet in actie komen in Rio. De Olympische Spelen beginnen vanavond. De aanslag in Nice heeft nog een leven geëist. In het ziekenhuis bezweken man aan zijn verwondingen. Het dodental staat daarmee op 85. Het slachtoffer was een Franse psycholoog van 56. Zijn vrouw en zoon werden doodgereden op de boulevard van Nice. Zijn dochter van 14 ligt nog in het ziekenhuis. Het weer, een enkele bui, eerst vooral bij zee en later in het binnenland. Ook zon en het wordt 21 graden. Dit was het EFM. Verkeersupdate.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 En die uh, Jacob Collier heet hij, en die zingt over de Flintstones. Laten we daar maar eens naar gaan luisteren. Flintstones, meet the Flintstones, Street, through the wild, to see your friends to feed, when you're with the Flintstones, have a yabba yabba do time, Flintstones, meet the Flintstones, they're a modern stone age family, the Flintstones, they're a modern stone age family, they're Sir!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 We'll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 Karen Suza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 Illinois Jacket, Spanish Boots. Uh, dit nummertje komt van een cd'tje. Gewoon de deelder draai door. Ja, bij die optredens van de deelder uh, zeker een tijdje geleden, was uh, Jules deelder die dan, voordat ze begonnen, wat gramafoomplaantjes draaide. En hij heeft daar zelf blijkbaar ook een cd'tje van gemaakt. En dat, als je het ooit een leuk nummer vindt, kun je weer het terug Het staat op deelder draai door, een cd. Uh, dan kom ik bij een Italiaans groepje. En die heette Petra Magioni en Forutico uh, Sepine. En dat zijn, die hebben leuke muziek gemaakt.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 Do Petra Magoni en Ferruccio Spinetti. Dat zijn natuurlijk Italianen. En dat is aardige muziek. Altijd zang en een uh, ja, cello, denk ik dat het was. Eh, of een bas. Eh, dan zijn we toen aan een stukje zomermuziek. Eh, als je naar buiten kijkt, het is een beetje bewolkt, maar het is tenslotte zomer. En dan kom ik toch weer bij Nicky Parrot, een Australische zangeres. En die heeft een CD'tje gemaakt. Summertime 2012 al. Eh, daar staat onder andere op The Summer Wind. across the sea. So that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 Thank you. your love.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 Uh be right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 SET EXTRA SET EXTRA SET EXTRA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 Une fille qui tombe et vient mourir cet extra, cet extra, cet extra, cet extra.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 We luisteren naar de CFM Jazz. Mijn naam is Jacob Beuving en we hebben weer van allerlei soorten geraakt. Ah, traditional classical jazz...